Davonds En dit werd vaak gedraaid. De Format. Sea doesn't know it. Het is het tweede geld weer het rare programma. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja hoor, ik heb er altijd zin in een stukje geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even wat gebeurde in uh, 1275. De oudste vermelding van de stad Amsterdam. En uh, ja, dat kwam door Floris de Vijfde. Want Floris de Vijfde die, uh, die uh, had een document gepresenteerd. En het document was te lezen dat bewoners in de stad Amsterdam niet meer hoefden te betalen. Geen belasting meer hoefden te betalen om nou. langs te komen. Dus dat is wel prettig. Want... Om langs te komen, waar? Nou ja, ze moesten betalen omdat ze zeg maar over de dijk heen moesten. En ook omdat alles daar droog was gelegd. Er was wel heel veel tijd en geld in geïnvesteerd... om het daar allemaal droog te houden. Dus mensen moesten daar belasting voor betalen. Dus dat had gegeven gezegd... nou, dat hoeft niet meer. De oudste bewoning van het gebied Amsterdam... bestaat van 4600 jaar geleden uit de nieuwe steentijd... Dat oh. is weg bij de Damrak en het Rokin. Echt in het centrum zijn botten gevonden en gebruiksvoorwerpen die echt uh, zo oud zijn. En het was daar een moerassig gebied. En uh, nou goed, dat is, dat is leuk om dat altijd weer te lezen. Ja. Er is er ooit zeg maar een mirakel geweest daar in Amsterdam. En daardoor is uh, de stad heel snel gegroeid. Dat was in uh, 1345. Daar was een man die zeg maar een horstie had gekregen. En wat voeding. Dat heeft hij daar in de Kalverstraat uitgekotst. Nou, dat was niet, zeg maar, het... Uh, niet het friste het, verhaal, hè? Het, nee, niet het friste verhaal. Maar goed, toen dachten ze wel van, de man was stervende. Uiteindelijk hebben ze dat, zeg maar, alles in, in het open haard gegooid. En de volgende dag keken ze in de open haard. Toen was, zeg maar, het vuur uitgebrand. En dan dus lag de horstie en de maaltijd lag daar nog. De maaltijd ook nog? Ja, de maaltijd ook nog. Oh. Lekker opgewarmd. Echt, echt, dat zijn dan mirakels dat je denkt van... Ui, wat, wat een mirakel, zeg. Wat een mirakel. Ja. Nou goed, dat ging over de oudste uh, vermelding van de stad Amsterdam. Ja. 1275. Ja. Als we dan toch over de oudste vermelding hebben. Ja. In uh, 1994, nou, we zijn er allemaal blij mee dat het gebeurd is. Ja? De eerste, het eerste gebruik van een online reclamebanner... Oh, okay. uh, de eerste reclamewinner werd, uh, uh, oh. werd neergezet door uh, uh, ATT, de yeah. uh, Amerikaanse telecomprovider. Oh, ja. uh, yeah, yeah. En uh, ja, sindsdien uh, is dat natuurlijk geëxplodeerd. Worden uh, al die cookies! Ja! Rot op met die cookies! Ja, ik zeg altijd overal ja op. Ja, ja, ja, ja, ja, ja en accepteren. Oh, oké. Okay. Ja, vandaar dus. Ja. Het uh, leuke is, in 2009 ging de Wabliefprijs naar twee Vlaamse ziekenfondsen... omdat ze in de communicatie met hun leden... overgestapt waren van ambtelijke officiële taal... naar de klare taal. Maar de Wabliefsprijs vind ik wel leuk. is een prijs voor klare taal... Oftewel Jip- en Janniketaal. Ja? En uh, er was een krant, die heette dus wat blieft. En die wordt dus jaarlijks uitgereikt aan Vlaamse mediafiguren, et cetera. En ik denk dat we die eigenlijk ook in Zandvoort, in Zandvoort. Zeker in Zandvoort ook, maar gewoon in Nederland ook moeten denk, gaan uitreiken. Al die mensen Wabijs, die dialect Wat elect... zegt er je dan? Ja, al die mensen die dialect spreken krijgen in ieder geval niets. Dat is nee. altijd. Ja. Goed, 1492, Columbus ontdekt Cuba, het eiland. En uh, ja, binnen 100 jaar heeft hij daar al in die jaren gewoon om zeep geholpen. En uiteindelijk kwamen daar zeg maar, de slaven. De Spanjaarden gingen toen de, de, spa de slaven importeren uit Afrika. Nou goed, besta bestaat, het hele Cuba-gebied bestaat uit 1495 eilandjes. Oh. Met een oppervlakte van 110.902 vierkante kilometers. Ook oh, wil ons een eilandje kopen. Nou. nou Moet mo je mo je eens voorstellen dat je ja. dus... Je zit op zo'n schip. Je gaat vanaf hier uh, uh, Spanje of uh, Engeland of Nederland. Nou, stap je op het schip, ga je varen. En dan zie je zee, zee, zee, zee. Alleen maar zee. Ja. En op een gegeven moment zie je weer land. Hoe Bizar. Maar, hoe fijn en echt, na dat? maanden, hoe lang... Hoe... Dat gevoel, dat, dat lijkt me echt... Uh, ja, dat lijkt me echt bizar, zo bizar. Ja. Ook, ja. Maar ook vooral omdat je denkt... Je weet niet wat er is. Het nee. kan ook zo zijn dat je al van doen. de aarde valt. Dat je van de aarde valt. Dat was altijd een theorie natuurlijk. Ik denk wel altijd dat ze een hengel bij zich hadden. Dat ze in ieder geval iets konden vissen onderweg. Hè? Dat, dat, dat ik uh, denk het weet ik wel zeker. Maar ik ga naar verder nieuws van, negen, van, van uh, deze dag. Ja? Want op deze dag in 1944... werd dus uh, Bergen op Zoom bevrijd door het Canadese leger. En Tilburg ook nog eens een keer. Dus dat is eigenlijk het begin dat Nederland weer... Uh, langzamerhand bevrijd werd. En de, de, de totale bevrijding was natuurlijk pas in mei. Ja. Maar uh, ja, de gedeelte... Het ging goed, dus iedereen dacht: yes! Maar ja, toen kwam de hongerwinter hè, voor, uh, ja, oh, dat, ja. voor uh, Noord- begon en Zuid-Holland. Begon, iedereen begon te juichen en op bepaalde plekken gingen de Duitsers toch nog even stuiptrekkingen ja, doen. Waardoor heel veel slachtoffers vielen. In 1946, dus twee jaar later, Leo Vender de eerste Vender-versterker in een schuurtje in zijn tuin. En later volgde ook nog de, de, de Stradokaster, oftewel de gitaar. Dit is echt een mooi ding. En, en ik had zoiets van: hoe klinkt dan zo'n apparaat? Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar, hè? Het is... Dit is de eerste vender versterker van Leo Vender. Hij, uh, hij begon met radio repareren. En uiteindelijk heeft hij een bedrijf uh, gemaakt dat heet uh, Vender. Electronics, en hij maakte allerlei gitaar. moment werd hij echt toch wel erg ziek en toen dacht hij, ik heb nu zo lang meer te leven, weet je wat ik doe? Ik verkoop de zooi. Maar toen was er een of andere dokter die kon hem genezen en toen wilde hij wel weer verder aan het werk. Maar toen had hij zijn bedrijf al verkocht. Dus hij heeft een hey. nieuw bedrijf opgezet, maar hij mocht de naam niet gebruiken, hij mocht zijn eigen naam niet gebruiken. Zodat dus hij een nieuwe naam bedacht. Dat heette dan, oh, even kijken hoor, uh, iets met me Music Man. En toen heeft hij nog heel veel dingen ontwikkeld. Een van de gitaren die hij ook heeft gemaakt, later is dit. First produced in 1954, it's become a design classic. Its sound still inspires passionate allegiance. And David Gilmour has a very early model indeed. Serial number 0001. Ja, wat zoveel geld zou die niet waar zijn, zegt die gitaar. Hè? David Gilmore is van Pink Floyd. Ja. Die speelde op de gitaar, een van, nou, een van de eerste, nou, de gitaar. De eerste gitaar, de, eerste. Ja, de Stratocaster van, uh, van deze Leo Vende. Hey, Clarence Leonidas. Hij heeft ook nog bonbons gemaakt. Oh nee, dat was hier iemand anders. <laughs> Grapje, ja, <Sorry>. chocola zeker. <laughs> ja. Goed, wat hebben we nog meer? Ja, in 1904 wordt uh, de opening van de Metro in New York. En dan denk, ik dacht altijd dat New York wel een van de eerste was, maar... Parijs, Londen, uh, Istanbul waren allemaal. Moskou ook toch? Eerder. Moskou Moskou ook was... heel vroeg. Was, ja. Waren allemaal eerder dan, okay. uh, dan New York. Ja, maar dit is ook een new world. Dus we zijn als laatste. Dus, oh, okay. nou. Okay. Nou. nou, dan dus. geven we even lekker drama nieuws, oftewel. Uh, ja, schipholbrand in 2005. Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Verwrongen staal, geblakende muren en uitgebrande cellen. <laughs> Stille getuigen van een drama. waarbij elf mensen kansloos om het leven kwamen. opgesloten in hun cel. gestikt in de rook. Had een katastrofale brand. die in één cel begon. kunnen worden voorkomen? Dat was de vraag. en uiteindelijk hebben ze onderzoek gedaan. en bleek dus dat de regels. voor het ene celcomplex gewoon veel minder goed geregeld waren dan de andere cellencomplex. Ah. En een van de mensen die er opgesloten was... die heeft een sigarettenpeuk zeg maar weggeschoten. Die is in een prullenbak terechtgekomen en daar is het vuur ontstaan. Dat had hij zelf niet in de gaten. En uiteindelijk is uh, nou ja, goed, er, zijn er elf mensen bij om het leven gekomen. En als gevolg daarvan moest Donner aftreden. Donner en Dekker, die waren die ministers toen. Ja. Goed, vertel. Ja, het Catalaans parlement, dat is nog maar één jaar geleden. Die heeft anoniem gestemd over de onafhankelijkheid van Catalonië... 82 van de 150 parlementariërs brachten stem uit. 70 voor, 10 tegen en 2 blanco, moet je nagaan. En, uh, maar ja, uh, helaas, hè, uh, de, de, de oppositie liep uit de protestenzaal uit. Maar de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, maar de Spaanse Senaat heeft daarop toestemming gegeven om artikel 155 van de Spaanse grondwet in te zetten... waarmee de Catalaanse regering uit de macht gezet kon worden weer. Dat is pas één jaar geleden, hè? Dus dat speelt ja, zijn we helemaal vergeten, hè? Poets de mand, is hij al opgepakt of niet? Geen idee. Nee, poets de mand... Voor mij zit hij nog in België. Ja, volgens mij zit hij ook in België nog, ja. Ja, klopt. Ja. Nee, ik, nou, goed, uh, nog eentje of hebben we? Nee, we tot zover Oké, okay, nou goed. De, dan gaan we straks de verjaardag even aan nu presenteren... en dan weer eerst... Lekker een stukje gitaarmuziek, dat kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Oh, oh, oh. Grete Greta van Vliet, Led Zeppelin 2, zeg maar. You're the one for me. You're the one number one. Nee, is niet. Nee, niet van The Grease, echt niet. Dit is Bill Wilder. Haha, <laughs> echt. Stoere mannenmuziek hier. Nee, dat Keer de klemtoon. You're the dat I want. Ja, dus krijg je natuurlijk heel iets anders. Dan krijg je echt in de jaren tuchtig. Nee, jaren zeventig was het. 78 dat Grease uitkwam. Dit lijkt wel veel oud, maar het is nieuw hoor. Het is de rockband Greta van Vliet. Ja, dat dus ik al bij het Greta van Vliet? Greta van Vliet. Ja, je kan het echt zo hele goed uitzetten. Het is eigenlijk wel Gre Greta van Vliet, moet je het vervelend uitspreken. Maar je kan gewoon Greta zeggen. Zeg gewoon mijn Greta. Ze spelen 29 oktober hier in Nederland, maar helaas uitverkocht. Ja, misschien kan je met uh, wat meer geld nog een uh, via de Zwarte Markt een kaartje bemachtigen. Maar dat zal dan wel weer in de honderden euro's lopen. Want dit is natuurlijk wat de 40er Plus wel aanspreekt, dit muziek hè. Deze muziek erg wat leuk zegt. Het zijn drie broertjes: Kieska en een Danny, de drummer Danny Wagner. Nou, als er een Wagner bij zit, dan moet het goed komen, lijkt mij. Werk en de muziek was er altijd goed. Of ben je geen nog? Nee. Nee, we houden niet van nog. Nou goed. Het is... Uh, uh, we, oh, we zitten alweer 20 minuten over negen. Dat betekent ja, tijd. Ja, we zijn uh, Ja, kom snel. Ja, jarig. kom snel. snel. snel. snel. Ja. Wie is er jarig? We vertellen het u. Congratulations. Goed. Ja, wie er vandaag jarig is, is Scott Weiland. Oh ja, hij, hij is... is hij is uh, onder andere de, of was de leadzanger van ja. uh, de Stone Temple Pilots en uh, de Velvet Revolvers. Oké, okay, ja. laat even, even een fragmentje leuk hoor. Oh, dit is zo goed dit. Hé! Hey. Oh. Dit is Velvet Revolver. Echt een superband gewoon. De combinatie van Slash, nog wat meer mensen aan Guns N' Roses en dus de zanger Scott Wieland... Maar goed, wat was er meer over te stellen? Ja, helaas is hij op 3 december 2015 overleden. Ja. En, uh... Hij was aan het toeren met een ander bandje waarin je zat. En dat was de, uh, wat was de. Ik moet even kijken, de band heette. De, de, de, de Wild, uh, Wildabout. De Wildabout, daar was je mee. Hij zat ook in Stone Temple Pilot. Die had ook ooit een grote hit met dit. En die hebben goede tijden meegemaakt in de jaren 90. Dit was de Grands Band, gewoon echt duister. En waar ze echt wel een beetje geld mee hebben gemaakt... de Revolver, waar hij ook dus in zat, is met dit. Falling Down. Dat gaat echt over zijn drugsgebruik. Want hij heeft wat keren proberen af te kicken. Mijn god, echt dodelijk vermoeiend. Ja, hij gebruikt heroïne. Ja, eh. En uh, uiteindelijk is hij uh, op 3 december 2015 uh, dood aangetroffen in zijn tourbus. Ja, dus dat is uh, triest. Hij was nog maar 48... Dus goed, wie zijn er meerjarigen? Nou ja, wie vandaag 190 zou zijn geworden. Ja, nee, maar. maar het is James Cook. Hij is uh, van 27 17 oktober 1728. Hij heeft geleefd tot 1779. En hij was zeer bekend vanwege zijn drie grote ontdekkingstochten... naar de Grote Oceaan. Maar welke landen heeft hij nou precies ontdekt? Nou, Australië, ja, weet, weet ik. Nou ja, zo. en zo. Ja. En in hij, hij, hij, eerste instantie werd hij uh, uitgezonden ook... om naar uh, Newfoundland te gaan en daar van alles te zien... En, uh, uh, ja, de, de, hij heeft gewoon van alles heeft hij, uh, in kaart gebracht en zo. Ja. En er was zeer uh, goed. Daar zijn volgens mij ook films over van hem. Ja, genoeg. En die zijn gewoon uh, echt gaaf. Ja. En de, de, het zijn ook tentoonstellingen. Hij nam van alles mee altijd. En uh, dat werd dan allemaal weer helemaal. Uh, Uitgezocht en gedaan. En uh, ja, het is echt een heel opvallende man. Dus ja. die mogen we zeker niet vergeten. Dat denken we niet. Zeker in Australië vergeten ze hem niet. Nee, dan heb je alleen museums en kan je over aan, aan bal gaan waar hij aan bal ging. Ja. Dat altijd gezegd. En uiteindelijk heeft hij zes kinderen gehad. En dat vind ik altijd weer apart hoor. Zijn vrouw is 93 geworden, ja. is uh, later overleden, zeg maar, uh, dan hem. En uiteindelijk uh, heeft zij al haar kinderen overleefd. Ja, verschrikkelijk. Het ja. is echt heel bizar gewoon. Maar zeel ja. die vrouw echt zonder kinderen. Nou, die werden vier, vijf, sommige ze werden al wat ouder kregen zelf ook kinderen, maar echt, zij werd het oudste van allemaal. Nou goed, dat ging over James Cook. En vandaag is hij ook jarig 79 geworden. Ik heb het over John Cleese. Ja. Hij is ooit begonnen met uh, The First Report. de uh, uh, Frost Report. Dat was een uh, parodie op van alles en nog wat. Het voorloper nog van Monty Python Flying Circuit. En uiteindelijk uh, is hij allerlei teksten gaan schrijven voor mensen bij de BBC... Uh, en samen met, uh, met andere mensen heeft hij uh, Monty Python opgezet... en nog steeds verschijnt in films. Hij is ooit begonnen in 1966... en dit jaar heeft hij ook weer een film uit. Dus hij is al 52 jaar is hij films en series en dingen ja. aan het maken. Ja, maar Het is een passie, hij blijft dat ook doen tot hij de heeft, dood. Hij heeft zelfs ook ja. een boek geschreven... Nog waar je kan leren hoe je met je familie kan omgaan. How to survive your family. Oh, te overleven. Hoe je ja, je, kan, je overleven. kan overleven. Want die zijn ja. echt naar. En hij is voorstander van uh, het in, uh, in het pakket blijven. Dus uh, hij is tegen de brexit... En in een interview zei je dit. Um, I, I just think that uh, so much of this country is disappointing. And I put my shoulder to the wheel on proportional representation. Dat ja, is een beetje moeilijk te verzamelen. maar uiteindelijk vertelde dat zich. zegt: ik pak mijn uh, bultje, ik pak mijn spulletjes op en ik ga ergens anders wonen. Ik ben zo teleurgesteld in, in, in, in Groot-Brittannië. kom maar oh. lekker naar Amsterdam, jongen. We ja. hebben hier in Nederland een speciaal een paar oversteekplaatsen met de funny walk erop. Met een funny ja, dat, dat bord staat erbij. Daar kan je foto's van maken. Ik vond het erg grappig. Geen foto's maken. Dat is gevaarlijk. Maar goed, John Cleese. Hij wordt, volgend jaar wordt hij dus tachtig, nog steeds scherp. En vindt dat de media in, uh, in Londen, of nee, niet in uh, Engeland, heel slecht is en verkeerd beeld geeft van wat het precies inhoudt. De brexit. Goed. Oké. Okay. Ja, wie er nou. vandaag ook jarig is, is uh, Theodore Ro Roosevelt. Oftewel Teddy Roosevelt. Echt waar? Ja. Van de, de teddybeer? Van de teddybeer. Ja, ja. Het, ja, verhaal, ja. het beroemde verhaal. Ja. Hij zou een, een, een beer uh, een, een welpje zou in een berenval zijn ge, uh, gelopen ja. en hij zou zelf uh, uh, het beertje gespaard hebben. En dat was zeg maar zijn reclamecampagneactie. Uh, uh, vervolgens hebben ze daar uh, teddyberen van gemaakt. Die hebben ze dus uitgedeeld, verkocht en alles. Uh, dat is uh, toen een groot succes geworden voor hem als. Een reclameactie. En ja. daar is ook de teddybeer van uit ontstaan. Vandaar dat hij ook de teddybeer heet. Ja, want de beer was helemaal niet om te knuffelen. De beer is er ja. nog steeds niet om te knuffelen. Het waargebeurde verhaal is overigens dat hij het uh, diertje zo zielig vond dat hij hem uit zijn lijden heeft los. Maar toch, heel oh. dat terzijde. Ja. Okay. Nou, hij wilde het zelf nu. Ik geloof dat iemand anders het heeft gedaan, geloof ik, voor hem. Zoiets was dat. Vandaag wordt hij 60. Ik heb het over de man van Duran Duran. Simon ja. Labonte. Hij heeft ook muziek gemaakt voor de Bondfilms, ja, klopt. En het mooie, nou? op deze dag, uh, dezelfde dag als die, uh, uh, Simon Le Bon hè, van Durand uh, Duran ja. uh, geboren is... is ook Manouk Katché geboren. En dan denk je, wie is dat? Ja, wie is, de, wie is Ja, dat? maar dat is gewoon een man, een Franse muzikant en songwriter... maar die, die heeft ook zelf muziek gemaakt, maar hij heeft echt in alle bands gespeeld. Hè? En hij heeft dus uh, Peter Gabriel heeft hij veel voor gedaan, okay. Paul Young... Uh, Yusun Doer en Joni uh, Mitchell. Echt, als je die hele lijst ziet. Een een ook zo volgorde li gaat, gaat, gaat zo van so A naar B. Of van A naar, naar, naar Ja, maar het is dus. ongelooflijk deze. Gypsy Kings heeft hij ook. Uh, dire Straits. Bee Gees. Hij heeft gewoon over in alle bands gespeeld. Dat is altijd En hij dicht. heeft zijn eigen muziekschool opgericht. En hij is gewoon enorm. Uh, je hebt een, uh, een album van Peter Gabriels. De album So uit yeah. 1986. En uh, ook een werk met Sting. En daardoor is hij echt het meest bekend geworden. Nou. Dus, uh, ja ik vind het wel gaaf ik ga eens hey. kijken of ik een leuke ja we Peter Gabriel spreek je naam nog even keer uit want ik krijg het niet Manu Katché met een K K A T C H E huh? met een axel, recht naar rechts Nou goed zoveel de verjaardag voor de okay. een hele ja. grote lijst en er zijn bijna alweer weer namelijk aan de, de Zandvoortse berichten dat ja. is uh, iets wat we niet moeten vergeten natuurlijk even naar de gitaar in je linkerhoor als je, je kop van op hebt ja de Browns ik had er een hit en ik was hem vergeten. Sleep, oh. Je klaar hè? Now, before it's much too late Nou, niet veel. Oh, één of zo is één of twee. Brahms en Sleep. Nou, ik denk dat je met deze plaat nu wel wakker bent geworden. Ja, dat is mooi, want dan kun je er even op wijzen wat er allemaal in Zandvoort speelt. Want ja, ja, ja, ja, wie weet moet je deze kant op komen. Zandvoortse berichten. In ieder geval, het is wel belangrijk om in kaart te brengen. De registratie van de AED's, oftewel ja, waar je mee uh, je, je hart op gang kan brengen. Ik, de andere beschrijving is altijd een beetje moeilijk om uit me Eruit te krijgen. Maar goed, uh, via crowdfunding sites zijn sommige wijken zelfs gestart om er een aan te schaffen. En je kan even kijken op um, uh, even kijken, uh, de een of andere website, kan je kijken waar ze allemaal uh, um, hangen. En uh, wat heel veel mensen die hebben zich aangemeld om zeg maar ook uh, te helpen met reanimeren. En die hebben een app op mijn telefoon. Dus zodra dus ergens iemand gereanimeerd moet worden bij jou in de buurt, krijg je een, een berichtje. En ook een berichtje erbij, zo van waar je zo'n ding kan ophalen. En als iedereen zegt, maar meld waar hij hangt... dan kunnen zij veel sneller zo'n ding ophalen. Want de eerste zes minuten zijn wel heel belangrijk, hè? Dus als ja. je bij binnen zes minuten iets kan doen voor iemand... dat, zou, dat maakt we, echt we, zoveel verschil. Weet jij hoe die werkt? Ik heb het wel gehad met mijn BNV, maar het is nu ook alweer anderhalf jaar geleden. Zo, zou jij, als nu stel dat er hier eentje hangt... iemand krijgt hier een hartanval... Ja? zou jij hem durven gebruiken? Ja, dat wel. Ik zou het toch eerst wel echt gaan ja Je gaan niks pompen. te verliezen. Want ze zijn misschien al bijna dood. Dus je kan ze alleen maar ja, ik mee zou, je leven zo, maken. Ik zou zo bang zijn. dat, ja? dat het, het enige waar ik bang voor zou zijn... Ja? is dat ik hem op iemand zet waarbij het niet nodig is. Maar ja, ik weet ook, zo'n apparaat... Dat meet? Uh, dat meet ja. en dat zegt, oh nee, geef ja. geen schok. Ja, clear. Hou afstand. Hou afstand en ja. uiteindelijk dan, dan doet het hij is, een Het schok. Ook als je hem verkeerd plakt. Je kan hem niet verkeerd plakken, want dan zegt hij: oh, je moet hem iets naar boven of iets naar beneden. Ja, het is echt zo, bizar ding. Gewoon. het wordt toch steeds geavanceerd. Dus, dat is, dus uh, mocht je ergens eentje bezien hangen, dan denk je: van, is hij wel uh, gemeld? Zoek het even uit en uh, www.buurtad.nl. Daar kan je zien waar ze allemaal hangen. En uh, ik heb ook uh, twijfel. Zo ga ik mezelf weer opgeven. In het begin ben je heel gemotiveerd en later, ga je erover nadenken. Denk je denkt: oké, okay, maar dan kan je s'nachts dus uit je bed vandaan worden ge Ah, door ja, een ik, appie. En wat, wat, ik, oh, je hele leven dat, staat wel even op zijn kop. Nou, wat, wat mij een beetje angstigend daarin lijkt... Ja? is dat op het moment dat je... stel nou dat je s'nachts een bericht krijgt... en je slaapt er doorheen... en de volgende ochtend oh, hoor je dat hij overleden is. Ja. Dat lijkt me zo erg. Dan ja. voel je je zo schuldig. Ja, minpunten. Ja. ja, ik vind het... het aan de ene kant denk je van, tuurlijk doe je dat... maar als je er toch even langer over nadenkt... en ik heb een paar keer van die cursussen gehad... die je denkt van, hmm. Het is toch wel een, een missie, ook wel in het leven, een beetje. Ja, en aan mij heb je niks in dat soort situaties. Want ik bevries gewoon. Ik weet niet wat ik moet doen. En, okay. uh, ja echt Naar nou, uiteindelijk moeten ze jou nog gaan begeleiden, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is, goed, goed Zandvoortse berichten, daar waren we in Ameland. Ja, uh, ik wil het toch even hebben over het nieuwe bestuur van, uh, van CFM. Oké. Okay. We hebben een nieuw uh, bestuur. Wordt het eindelijk van... opgeruimd hier. Wat een bende is het hier ook, hè? Nou, op, okay. zich, uh, op zich valt dat mee. Maar, uh, hoe heet het, uh, de voorzitter... We hebben een nieuwe voorzitter, Maaike uh, Koper. Een uh, nieuwe penningmeester. Leo Schonebeek en vicevoorzitter Maureen Bal uh, en Leo van S. Uh, die de marketing en organisatie doet. Um, nou ja, hoe heet het? Uh, ja, ze hebben het de afgelopen half jaar uh, ja, eigenlijk een beetje uh, ja, inventarisatie gemaakt. Even wat dingetjes die beter kunnen. Wat dingen die. Uh, uh, nou ja, we hebben weer nieuwe frisse wind in de, in de zeilen. Dus uh, we kunnen uh, ja, weer vooruit. Ja. En dat is, uh, dat is leuk. Het is, al, en... het is al goed om te horen. En uh, Rob Harms, die er ook al bijna 30 jaar bij zit... Uh, uh, want in 2020 bestaan we 30 jaar. Ja, nou, echt, Ik kan me nog herinneren dat we 25 jaar waren. Ja, dat was ik een ook. leuk feest ja. op het strand. Hoe <laughs> uh, lang is dat geleden alweer? Nou, Ach, dat, 5 is wel, jaar dus. dat is vijf <laughs> jaar geleden alweer. Maar goed, uh, dus dat wordt dat wel weer groot aangepakt. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Ja, en, uh, mocht meld je je, vooral aan. Ja, je kan vooral aanbellen. We zijn nog uh, aanbellen vooral, ja. En, uh, we zijn altijd wel op zoek naar iemand die zeg maar... Uh, voor ons uh, op roet zou willen. Ja. Kijk ja. maar me wel leuk. Die inbelt en die zegt van... Oh, ik sta hier en vanmiddag gaan ze dit doen. Ja, het is een goed idee. Ja, ja. Nou, dus aan de live verslaggevers. Uh, dus je en... hoeft juist niet uit als jij toevallig aan het uh, plein midden in het dorp woont. Kijk ja. even naar beneden en vertel ons wat je ziet. Ja, ja en, en uh, wat ook leuk is, mensen die columns zouden willen uh, doen. Oh, uh, ja. Dat is altijd uh, leuk, die kun je gewoon thuis opnemen en dan uh, insturen. Meningen en, zijn uh, altijd, mensen altijd zijn goed. altijd wel geïnteresseerd in meningen. Als het een beetje pittige meningen zijn, zijn altijd leuk. Een ja. ah, okay. viertal zijn aangehouden zaterdagochtend. Uh, en op, ze hadden iets op hun gebeten, ze waren raar aan het, aan het, iets aan het doen. En uiteindelijk om half zeven... Uh, op de boulevard zijn ze aangehouden bij een strandpavioen. En uh, het waren uiteindelijk bekenden van, een, van de politie. En uh, het bleek dus dat ze, uh, noem je dat, de inbrekers... Uh, werktuig bij, bij zich hadden. En uh, uiteindelijk zijn ze ingesloten. Ja, ja. Dus dat was als kenteken gestolen en die op hun eigen auto geplakt. Of nou ja, ze hebben een gestolen kenteken. Dus het was allemaal niet in de haak. Niet dus... in de haak. Ik heb uh, bericht dat uh, aanstaande woensdag 31 oktober... Zal, uh, van half twee tot vier zal het uh, Looi Carré... haar officiële opening vieren. Het wijksteunpunt de blauwe tram. Je bent te hard uitgenodigd om, met, uh, uh, om het mee te vieren en is er alles te beleven. Dus uh, ga erheen zou ik zeggen. En dan heb je ook nog uh, het Alzheimer treffpunt op 7 november over dementie. En wat ik nog wel wil vertellen vandaag, is uh, op, bij Thalassa het Open uh, Nederlands Kampioenschap garnalenpellen. Oh. En uh, het is gratis, als je meedoet zelf, als uh, deelnemer moet je iets betalen, maar uh, voor de rest is het gratis en uh, alle garnalen die gepeld worden, die worden ze, uh, ondertussen worden ze een beetje rondgedeeld op een toosje en zo. En het is wel uh, heel leuk om te doen. Het oh, zal wel een beetje naar vis ruiken daar, ben ik wacht Er zijn dus mensen die betalen om Weet garnalen te momenten? pellen, ja. die ze vervolgens uh, eigenlijk de, de, de, de deelnemers betalen voor, een voor jouw toosje. toosje. Ja. Ja. Daar, nou, daar volgens komt mij het was het maar uh, 7 euro of zo. Maar uh, ja, het wordt wel leuk. Ik, uh, ja, nee, ik kan er geen... helemaal, helaas niet tegen. Dus dat is niet creatief. anders. Maar, nee. Ja, zeker creatief. Creatief. En uh, is dat echt maar één keer dit jaar? Ik heb het idee dat het vaker is. Ah, ik Houdel. heb het gevoel alsof dat elke week is. Ja. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Dat is niet zo. Goed, nee. En er is morgen, maar, uh, ja? of, of volgende week... Tot zover. Uh, zaterdag, ja, tot zover. Uh, is, er, <laughs> is er nog een, een tweede natuurwerkdag in de Zuidduinen. Om tien uur s ochtends, dus gelijk na ons programma... Kan je, moet je zorgen dat je klaar gaat staan dan, uh, bij de straat en Franswaanstraat... om uh, gezellig mee te werken met, uh, met de duinen. Dat de, de s verwijderd worden. En uh, dat invasieve exoten worden weggehaald. In, wat? Wat? In, invasieve, invasive, invasieve, exoten. De... Ja. Nee, goed. Ja. Leuk, langdradig. Ja, dat was het hele. Enig bak leeft. Het is uh, tijd voor die landenkeuze. Ja, ik heb er wel één, maar ik hoop dat die leuk is. Want ik, dat weet nou, niet nou, zeker. Ja, want die Manuka Che is jarig vandaag. Wat zit dat erin? En weer? hij heeft je hebt een, een inge... nummer, dat ja? heet Keep on Tripping. Keep on Tripping. En, uh, of zo, so Groovy. From, uh, dat en, uh, is, uh, ja, ik weet niet of, het, uh, of je dit eerst en eentje voor jou doet, dat wij even voorluisteren. Oké, okay, dan ga je je moment voorluisteren, ja, je weet het nooit wat je voor je kies krijgt als je zomaar niet op YouTube opduikelt. Uh, dat kan zo, maar dat is het tegenvallen. Goed, ik kijk even op mijn place wat ik allemaal had. Ik, uh, vanavond ga ik, heb namelijk uh, afgelopen week heb ik bij de popquiz... heb ik weer kaarten gewonnen. Ah. Uh, dat is altijd leuk. Had je dan, gewonnen hè, bij ja, de popquiz? Ja, ja, nee, dat is maf. Bij de popquiz, als je wint, krijg je eigenlijk niks. Dan heb je de eer te pakken. Ja? En een dvd uit het jaar nul. Dat je denkt, nou, leuke dvd. Die had ik altijd al willen die hebben. maar had zeg altijd al willen hebben. Maar goed, zeg maar, als je zeg maar, de vijfde bent, de vierde of de, de tiende... dan krijg je soms pri prijs. En wij waren de vierde. Dus wij krijgen kaarten voor uh, Jork van Noorden. Oh, en, wat uh, leuk. Die, uh, tis, je kent het niet? Nee. Nou, belachelijk. Maar jij bent er blij mee. De man, de man maakt jaren zestig muziek. Ja, dit lijkt op de Beatles, dit. Dat bedoel ik. Ach man, zo lekker gangbaar, gewoon. Kom lekker in de bar hangen, een biertje drinken en praten over het leven. Nou, dat doet uh, Jorik ook. En die is in Londen geweest. London Town. I went down to the hatter's place in St. James Street. Display of funny hats, all inviting me. I tried the fit of the king's crown, as once born by Richard. Make Feel good movie, is dit? Another day in London town, de yeser, yester, tweede day. Jorik van Noorden. Ik ga vanavond eens even kijken wat hij doet. Bodum Victoria had kaarten geworden. Oh, vanavond ga je? Ja, vanavond. En morgen ga je naar die... Uh, dat, uh, ja, dat, uh, met al die mooie meubels en zo. Met al die meubels. Ja, dat is dit weekend nog. hè? Dus uh, Vol weekends, man. Dan zeg we kijken of ik het wel rond kan uh, trekken, zeg maar. Ja, goed. kan nou, nou, bent oh, nog steeds ja. druk bezig met de... Met, Hoe uh, noem je dat nou? Uh, met nou ja, de ik heb, keuze? Ja, je heb, ja, hebt klaar klaarstaan. Je hebt klaarstaan, oké. Okay, nou, uh, er goed. is een man in Florida gearresteerd. Hè, want hij heeft in een vliegtuig een onbekende vrouw... de borsten en kruis betast. Huh? Hij verdedigt zich dus met het, argument, me yeah? ja, hij verdedigde zich met het argument dat president Donald Trump had gezegd dat het goed was. <laughs> dat vind ik wel heel apart. Yeah. En hij is dus aangehouden. En, uh, ja, hij kan, uh, het schijnt dus dat je dan een boete kan krijgen van 250.000 dollar. voor twee jaar stel in Amerika. Oh. Je krijgt het slachtoffer dan dat En dat geld, is allemaal door die ene uh, vrouw gekomen die ooit uh, een andere man heeft. En die heeft zelf ook weer wat gedaan. En dit is echt maar bij uh, zijn proporties gerukt. 250.000 dollar. Voor één greepje, één kneepje. Oké, okay, nou dan heb je als vrouw zijnde dat je denkt van ik ga je iemand uit, uit, uitdagen. Knijp, maar dan krijg je de helft. Ja, krijg ja, zoiets. <laughs> nou, dat is niet verkeerd. Krijg je, krijg je de helft? Ik weet niet hoor, maar je moet er nou, zelf, twaalf, je twaalf, moet het zelf betalen. Dollar. Je moet het zelf betalen. Nee, degene die knijpt. Die moet betalen. En die vrouw die geknepen wordt, die krijgt de helft. Ja. Nou, ja. We mogen ze we wel even knijpen, toch? Ja, maar. Ja, maar hij moet het betalen. In het donkere? Ja, maar, maar hij moet hè? het betalen. Dus daar hij ja, wordt er zelf nee. niet van van. Nee, nee, nee, nee, hij niet, nee. niet, nee. Nee, nee, dus, nee dan kan je nou, beter een legaal knijpen ergens in een warme uh, buurt. Hè? Ja, nee, goed. Uh, wat gedoe allemaal, zeg maar, dat goed allemaal, zegt maar. Nou ja, uh, was ook pas geleden was een of een donkere vrouw... die zat naast een of andere beeld die begon ook uh, ja. haar uit te schelden. Ja, ja, ja en, en toen moet zij ergens anders zitten. Ja, maar ik had het idee... ik vind het altijd een moeilijke materie... want je krijgt een bepaald iets te zien. En ik had zoiets van... is een ontzettend verwarde man. Volgens mij is het gewoon een hele nare man was dat? Ja. Die gewoon toevallig dan iemand naast zich krijgt en die heeft een kleurtje en die man gaat gewoon van alles roepen om maar niemand naast zich te krijgen. Volgens mij, ja. uiteindelijk... Komt de ruzie niet voort uit discriminatie, maar wordt er wel gediscrimineerd? Ja, maar nou, ik dat... had ooit een verhaal, ook in een vliegtuig, dat er zoiets gebeurde. Ja. En toen zei de CODES van, nou, komt u maar mee hoor, dan mag je van mij naar de eerste klas. Dus diegene die discrimineerde stond er blij op, maar toen bleek dus dat diegene met het kleurtje, die mocht naar de eerste klas. Ja. En die kreeg toen even een VIP-behandeling. Nou, dat vond nou, ik wel ja. heel mooi opgelost. En ik vind het niet ik... goed opgelost van dit vliegtuigpersoneel. Nee, die vliegtuig Nee, ja, op zichzelf. Kijk, ik, ik, herken, ik herken wel een beetje conflicten met mijn cliënten. Mijn cliënten zijn soms ook in communicatie niet altijd even sterk. En soms dan haal je de, de, de, de slachtoffer weg, weet je wel. Die zouden daden moeten aanspreken. Maar het is soms handig om zo, zeg maar, dat je denkt... joh, laat maar even lullen. We gaan even ergens al zo glad. We gaan gewoon even hier zitten, hebben we geen last van hem. Weet je? Dus zo hebben ze waarschijnlijk op haar ook uh, actie gemaakt. Weet je? Van, we halen je uit die situatie, we zetten je gewoon in de eerste klas... en hier heb je nergens last van. Maar ja, als dat anders gelabeld wordt en op internet gezet... Ja. Dan denken ze van, ja, die man die mag gewoon blijven zitten... wel discrimineren is. Nou, ja, echt hoor. Nou, heb je die man gezien? Aan de schandpaal. Die, had, die zou ook niet graag willen verkassen, hoor. Die in het hoekje zat zo. Ik denk, laat hem maar lekker in het hoekje zitten. Ga je hem mee, krijg je mijn eerste klasplekje. Ja, maar Wees... dat, dat, uh, dat is de vraag. Of ze zijn eerste klasplekje heeft. Gewoon. Ja, dat is de vraag. Dus, uh, dat is goed. Maar nou, ik ben hem, ieder geval Peter wij zijn klaar voor... Ja, wat, ja. Wil iets... wat wil je nog iets Wat wil hij zeggen? Nou, ik weet niet. Jij nog wij goed. zijn klaar? Nee. nee, ja. nou. nee ja. Wij zijn ja. We zijn wel die gewoon naar de Londenkeus Ja, Zal ik de Jolandenkeuze ja, maar gaan starten? Want ik heb dus uh, Joni Mitchell en J Janet Jackson. Yeah? En het is een hip-hop nummer en het heet God Till It's Gone. En ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. Oké, okay, dat, dat is de Jolandenkeuze. Ja, want uh, Johnny Mitchell die werd ook uh, gesteund door uh, Manu Kache. Okay. Die heeft ook bij, uh, bij haar heeft ook, uh, gedrumd en gedaan. Oké, okay, dus en die dan hoor je, uh, je misschien in de achtergrond. Ja, het klinkt wel heel lekker al. dus... Uh,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 Yeah, and and Janet Jackson, a Future q tip en Jodie Mitchell. Oud nummer van Jodie Mitchell, wat ze na nou ja, een nieuw leven heeft, heeft ingeblazen. Maar dat heeft ze ook alweer een tijdje geleden gedaan. Dit is een plaatje uit 1997. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik bij de Piraat zat. Uh, nou, nee, Het was niet te praten, het was bij Cityfam. En die draaide deze plaat regelmatig. En dit was ook een redelijk grote hit voor haar. Dus ze is uh, dit jaar trouwens 52 alweer geworden. hè? Ja. Ah. Echt man, gewoon pijn, pijn net zo oud als jij. Ja, ik ben een uh, jaartje ouder. Maar goed, zij ook toen ze 16 ze was, begon ze met muziek maken. Dat weet ik nog wel. Goed, uh, het is uh, de zaterdagmorgen, loopt tegen 10 uh, uur. En de afgelopen week uh, overal uh, pijp, pijpbommen geplaatst. En uh, Donald Trump maakte zich er ontzettend druk om. En uh, Seb, uiteindelijk hebben ze Caesar opgepakt. Niet Caesar Zuiderwijk. Ook niet Julius Caesar hebben ze op, opgepakt. Maar wel een man die nogal een flinke aanhanger was van uh, deze Donald Trump. En Donald Trump komt dan in het nieuws. En ik, dan moet je eens luisteren hoe hij dat zegt. Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself. We want... All sides come together in peace and harmony. We can do it. We can do it. Hij, hij zegt dat op een bepaalde manier... We can do it. Ja, nou, we moeten allemaal... Het is een soort toontje dat ik denk van... Gast, eigenlijk... Je gelooft er helemaal niks van wat je eigenlijk zelf zegt. Was hij, eigenlijk was je het er wel mee eens dat die man dat deed. Nou ja, het, het was wel in zijn voordeel natuurlijk. Nu kon hij zeg maar optreden en we zouden die man oppakken... Want ook al zijn die andere mensen allemaal tegen mij, ik zal ze even goed wat beschermen, hoor, natuurlijk. Ze hebben allemaal hele nare dingen over mij gezegd, maar ik zal zorgen dat er niks ergs met hen gebeurt. Nou nee, ja, goed, ze hebben natuurlijk Caesar opgepakt. En uh, die man schijnt redelijk van pad af te zijn. Kennen ze van hem? En familie zegt ook dat hij een, een niveau heeft van een 14-jarige. Oh ja. En dat hij heel vaak ook vooraan stond bij allerlei uh, uh, speeches van Donald Trump. En ja, vooral bijvoorbeeld uh, die acteur, uh, weet je ook weer... Uh, uh, uh, Robert de Niro, is natuurlijk ook al heel negatief uh, geweest tegenover... Uh, Donald Trump heeft ja. gezegd dat hij een varken is, uh, uitschot. Nou, echt, hij noemde ja. dingen dat je denkt, ik zou het persoonlijk niet doen. Maar goed, daardoor is deze Cesar dus heel boos geworden. En hij heeft dus al dat soort mensen die echt zich openlijk uitspraken tegen Donald Trump... die heeft hij gewoon even aangepakt. Dus... Overigens vond ik de berichtgeving wel heel interessant. Ja? Want ze vermoeden... Dat alle bommen zijn verstuurd via de post. Ja. Waarom ze vermoeden. Ik bedoel, dat is toch. Ik weet niet. Ja. Als ik een pakketje krijg. Ja. dan heb je daar een tracking trace code op. dan weten ze precies. Waar die is op dat moment. Ja, je zeg maar. kan gewoon terug achterhalen waar die allemaal geweest is. Dat dus moet Zo'n zo pakketje, ja? als je dat binnenkrijgt, dan weet je dat het een pakketje is. Hoe zo vermoeden ze dat. Oh ja, daar ja, lag hier een bom. Nou, ik denk dat die met de post is gekomen. Ik weet het niet. Maar zou het kunnen zijn dat ze, dat ze dit eigenlijk. Wat, hij had een hele grote bus met allemaal stickers erop. Weet je wel? En op die stickers was duidelijk te zien dat hij echt fanatiek voor Trump was. En hij had ook wel meer uitlatingen gedaan op zijn Facebookpagina en Twitter. Weet ik veel allemaal wat hij had gedaan Dus dat is vrij duidelijk dat hij heel fanatiek was. was hij al een tijdje... hadden ze hem al een tijdje in de gaten... maar hebben ze hem nog even een tijdje van... nou, laten we een beetje gaan. Dan kon Donald Trump een beetje de held uit hangen straks. Maar... Het ja, erg, uh, zou het zo gaan? Of is dat erg... Yeah. Dat zou kunnen. Maar hadden ze het nou over die... dat hij het verstand had van een 14-jarige, ging dat nou over die man of over Trump? Nou, dat vind ik moeilijk. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat ik, dacht, moeilijk. ik dacht echt dat je het over Trump had. maar... Ja, okay. ja nee, natuurlijk. Ja, is ja. Dus dit wat je wil horen ook, hè? Gewoon. Ja, ja. ja. Echt, oh, schandalig. Je vult het zelf in. Ja, gewoon. Ja. Nou, met, met dat in ons gedachten nog even. Any acts or threats of political violence. Ja, nou, het it... is dat je het wil, maar ik zou er even naar kijken. Ja. En als ik er aan toe kom, ik dan heb pakken toch we ik die sorry op, op, op. We leggen hem bovenop de stapel. Ik heb een keer niet zo druk om, joh. We lossen het wel op. Ja. Nou, het is opgelost. Caesar is opgepakt. Dus klaar. Ja. Mooi. Ik heb wel een leuk bericht over een vrouw uit Wales. Die, uh, die had haar auto uh, even naar de garage gebracht. En toen die terugkwam... merkte ze dat de benzinepijl met een uh, kwart was gezakt. Dat vond ze nog wel veel. Maar ze bleek dus een dashcam te hebben. En ze heeft hem teruggespoeld. En toen bleek dus dat de technieker met haar auto de weg opgegaan is. En het uh, gaspedaal zwaar heeft ingedrukt. En de man was er niet van bewust... dat zijn joyride op camera was vastgelegd. En de dashcam toonde echt snelheden tot 143 km per uur. Ja. En die werden echt uh, opgetekend rond het dorp Lampeter, uh, dikke 40 kilometer verwijderd van een garage waar, uh, waar ze haar auto had binnengebracht. En uh, zei, die, die vrouw zegt zelf al van, uh, ja, mijn hele reputatie is een goede automobilisten is zo bijna naar de vaantjes. <laughs> dat is een mooie uitdrukking. Naar de vaantjes? Naar de vaantjes, dat is nou, dus okay. de vertegenwoordiger van de Britse media. En uh, de, uh, de betrokken garage, die heeft Desk en Beelden ook gezien... En uh, die heeft de werknemer gelijk ontslagen. En de eigenaars hebben zich bij de vrouw uitgebreid geëxcuseerd. Maar die vrouw heeft dus haar Porsche inmiddels laten overspuiten in een nieuwe kleur. He? Om zo het gebeuren achter zich te laten. Maar oh ja, misschien heeft hij zelf gezegd: weer... Wij doen alles voor u om het goed te maken. Wat kunnen we doen? Nou ja, hij was rood maken, maar groen. Ja, want als ik erin zit, dan doet me toch denken aan dat hij dan. Dat, ja. dat die man mij ook mijn auto heeft misbruikt. Alsof ik mis. Ver misbruikt Hashtag wow. mijn yes. auto toe. Uh, uh, ja. Ja, mijn auto toe. Ja, mi, dat is het. Mi car toe. Mi car toe. Ik zou zeggen, ja. doe maar nieuwe bekleding. Zou dat kunnen? Wel leer graag. Ja, ja. ja, ja uh, maar wel kangroeleer. Ja, kangroeleer. Ja. Ja. kikker ja. ja. Kikkerleer, zou dat ook kunnen? <laughs> ja. Dat is wat meer werk ook oh. Slang, slangen Ja, maar het is wel waterbestendig. Ja, dat is waar <laughs> dat is wel weer mooi. En natuurlijk ook eh, een van de laatste plaatjes voor tien uur en straks na tien uur altijd spannend. We hebben een goede verbinding. For the night for the light. But she sees the vision going. Line after line. See how she looks up trouble. See how she dances and... She sips the coca-cola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 Dit, hè? Leuk. kan je er ook verwachten in de zaterdagmorgen. Cola. Zo heet de plaats. Simpelweg. Ja. Nou, was de cola? Sisi. Ja. Nee, ook alleen cola. Dus hebben daar waarschijnlijk een contract mee, een contract mee getekend en kunnen ze dit mooi bekostigen. Ja, goed. Uh, ja, ik heb al jarenlang geen cola meer gedronken trouwens. Denk jarenlang? Ja, ik denk al jarenlang geen cola meer gedronken. Uh, gebruik jij helemaal geen suiker? Jawel, dat, dat is onzin. Dat had nooit. Ja, ik drink geen suiker. zelfs slecht. Hè? Nee, overal zit suiker in man gewoon. Dat is gewoon, zeg maar, de eerste brandstof die je tot je, tot je neemt, gewoon suiker. Maar ja. ik wil. Uh, uh, ja, vroeger werd ik altijd wakker en nou, mag ik eerst eens even een lekker glas cola? Man! En dan een boterham met mayonaise. Ik, ik hoorde iemand die, die, die, die ontbeet altijd zo. Oké. Okay. Uh, een glas uh, oh. cola en een boterham met mayonaise. Zo, dat zijn de. Ja, ja, hij ziet er beter uit. Ik denk dat hij inmiddels een ander ontbijt heeft. Ja, dat zou kunnen. Dat is het mag... voor hem hopen. Ja, precies. Goed, nou, we lopen tegen, tegen het eind van dit radioprogramma. Er zijn altijd een paar dingen die... Wat kunnen we nog melden? Ik, ja. ja, ik heb nog wel een leuke uh, wetenschappelijke uh, ontdekking. Ja? De wetenschappers van de Universiteit van Kaapstad zijn erin geslaagd om een uh, baksteen te maken. Niet heel bijzonder. Nee. Maar deze baksteen is vrij bijzonder omdat ze hem hebben gemaakt van menselijke urine. En dan denk je, wat een uh, leuke combinatie. Ja, dus yeah. ze, hebben, uh, uh, ze gebruiken menselijke urine om vervolgens daar een chemische reactie mee te doen. Vervolgens yeah. gaan die uh, bacteriën gaan aan het werk. Yeah. En het duurt een tijdje voordat, die, uh, um, voordat de baksteen echt daadwerkelijk is gemaakt. En hoe hm. langer je hem laat staan, hoe steviger die wordt. Yeah. Uh, en dat proces wordt dan uiteindelijk afgekapt. En dan heb je gewoon stevige bakstenen. Maar er is geen hitte bij nodig. Geen, uh, ja, je moet die chemische reactie op... Gang brengen. Maar dat is geen schadelijk proces. Maar ja, gewoon van vloeibare dus... urine. Gewoon van vloeibare urine. Ik weet wel dat je als je urine laat staan, en dat deden ze dan in de oertijd, wat ik begreep, ja? dat ze dan dan, dan, dan wordt het een soort ammoniak, en daar kon je dan uh, huiden mee bleken. Maar eh, okay. Misschien kan je wel met zo'n baksteen dan inderdaad, als je vlek hebt in uh, iets wits. Dan We dan zijn bijna dan... gewoon rond, hè. We zijn bij, zeg maar, de cirkel cir, is rond. De cir, de de, round en round. Dus hier zeg maar, is een stuk grond uit. Zeg maar. En vroeger ging je dan nou gewoon zeg maar, euh, met, met planken ging je hut maken. Nu loop je gewoon rondje en pis je gewoon op alle plekken, Pis je gewoon een paar keer naar de hemel. Daar heb je dan allemaal bakstenen. Bakstenen, dan. Dan? Zijn, Zoiets. Ja. Oh nee. <stankt> nee, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel mooi. Want het is een andere benadering om een natuurlijke manier van. Uh, van bouw te doen. Uh, je hebt natuurlijk bakstenen, die moet je bakken. Daarmee yeah. bakstenen. Uh, en ja, dat is natuurlijk best wel een, een, een intensief uh, ja, proces. Heel veel afval. Ook uitstoot. Hele rationeel. Maar die, dus... die is bij geen, geen uitstoot bijna, uh, bijna. Nee, het is uh, een, een, een chemisch proces. Uh, die, uh, ja. Eigenlijk waar het uh, op neerkomt, het is bijna hetzelfde proces als wat een uh, schelp doet om een. Of ja, een schelpdier om ja? een schelp te bouwen. Oh, oké. Okay. Nou, misschien zijn ze dagen door geïnspireerd. Maak ik vind een het schelpdier zelf een schelpje? Ja. ja. Oh, ja. Nou, ik, ik vind het knap. knap. Nou, doe jij nog even iets van koffie, dan ja. kunnen we zo de hele dag doorwerken. Nou, koffie is veranderd van een ongezond drankje waar je beter maar rap mee kunt minderen. in een middeltje dat bijna overal goed voor is. De nieuwste studie naar onze favoriete warme drank wijst uit dat het zelfs goed is voor je huid. In het vakblad JAMA, Dermatology, schrijven de wetenschappers dat vrouwen die dagelijks een kopje nemen. minder kans hebben op Rosacea. Dat is de veelvormige huidaandoening waarbij je rode vlekken en puistjes in je gezicht krijgt. En de onderzoekers van de Brown University verzamelden data van, van 82.000 Amerikaanse onderzoekers. En 5.000 hadden last van het Rosacea, Rosa staat er nu weer. Maar... Ja? Uh, degene die vier keer per dag een kop koffie dronken, bleken 23% minder risico te lopen op En dit is deze gewoon een normale koffie dan? Ja, niks bijzonders. Je vergelijkt met vrouwen die maximaal één keer per maand koffie namen. Het gold opvallend genoeg alleen voor koffie met cafeïne. Oh, okay. Dus uh, de wetenschappers vermoeden dat het te maken heeft met de vaatverwijderende ja, werking precies. van koffie. Ja, nou ja, ja dat goed. doet alcohol ook. Dus misschien helpt dat ook. Ja, dan moet je wel de suiker eruit halen en de melk. Oh ja, ja, dan ja, moet de... je er even niet toevoegen. Nee, we wel dan... een kopje koffie. Ja, goed. Nou, hier sluit ik mee af. Ik was ja. een goede tip. Dus ik ga een kopje, kopje zo. koffie en kom je het weekend weer door.